Tien uur remonsereen met het NWS-journaal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn het nog niet eens over een versoepeling van het wapenembargo tegen Syrië. De vergadering werd even geschorst en rond deze tijd vervolgen de EU-ministers het overleg. Frankrijk en Groot-Brittannië sturen aan op versoepeling van het wapenembargo, waardoor opstandelingen in Syrië wapens kunnen krijgen uit Europa. Minister Timmermans was altijd tegen, maar ziet nu ook voordelen van een versoepeld wapenembargo. Wapens leveren aan de Syrische oppositie was langer tijd taboe voor veel Europese landen, omdat de wapens te gemakkelijk in handen van extremisten zouden kunnen vallen. Enkele Italiaanse kranten hebben poederbrieven ontvangen met doodsbedreigingen voor president Giorgio Napolitano en ex-premier Silvio Berlusconi. Onder meer de Corriere della Sera en Milaan ontvingen envelop met wit poeder. In een kort briefje stond dat Napolitano en Barolosconi zullen worden gedood. Verrader van het vaderland stond erin. Het briefje was ondertekend met gewapende groep ter verdediging van het volk. Wie er achter die groep zit is onbekend. Bij de Copa Hue vulkaan in Chili moeten duizenden mensen hun huis verlaten. De vulkaan staat volgens kenners op uitbarsten... De evacuatie van meer dan 2000 mensen in een omtrek van 25 kilometer rond de vulkaan zal minstens 48 uur duren. De zware regenbuien in het gebied bemoeilijken de evacuatie. De bijna 3000 meter hoge vulkaan op de grens van Argentinië en Chili vertoont al een tijdje verhoogde activiteit. Ook in Argentinië wordt de vulkaan goed in de gaten gehouden, maar daar wordt nog niemand geëvacueerd. De ongeplaatste Fransman Monfils heeft op Roland Garros... vijfde geplaatste Tsjech Berdig uitgeschakeld. De partij, vijf sets, duurde meer dan vier uur. Igor Sijsling en Robin Hazen hebben allebei de tweede ronde bereikt in Parijs. En dan het weer... Het blijft vanavond droog, vannacht opklaringen, plaatselijk misschien een mistbank. Morgen eerst flink wat zon, later op de dag kans op regen en onweer. Het wordt morgen wel iets warmer dan vandaag, 18 tot 21 graden. Maar na morgen wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Lotto is er voor de sport. Al meer dan 50 jaar. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters.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 Kijk op spierkramp.nl. Ook juristen en DGA's gaan naar Movier.nl slash zeker van Inkomen Langs de lijn de Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Het is vandaag een zwarte dag voor de Nederlandse sport. In Spanje zijn de lichamen gevonden van oud-volleybal international Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Ze zijn vermoord. De Spaanse politie denkt aan een zakelijk conflict. Zometeen alles over de persconferentie, die werd gegeven. En we staan verder stil bij de dood van Ingrid Visser, de Record International. Ook in het komende uur, de tweede dag van Roland Garros... met twee Nederlanders die succesvol waren, Igor Sijsling en Robin Haase. Die laatste verbaasde zich zo'n uur dan over zijn tegenstander. Onvoorspelbaar, af en toe dan denk je, nou, ik kan niet tennissen. Uh, zo simpel is het. Uh, en dan komt hij weer met ballen. Uh, dan denk je, zo, uh, waar haalt hij die vandaan? Straks de interviews, ook Jan Siemering komt aan het woord. En Deventer viert feest. Gisteren verzekerde het Eagles zich van promotie naar de Eredivisie. Vandaag was de huldiging. Coach Erik ten Hag genoot met volle teugen. Ja, dat je dit losmaakt bij mensen. En ze blijven maar zingen, ze blijven maar gaan. 10.000 mensen, daar kan, kan niks meer bij. Dat en meer in langs de lijn tot 11 uur. We beginnen uiteraard in Spanje. Met het laatste nieuws rond de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Want de politie van Murcia gaat ervan uit dat de lichamen die gisteren gevonden zijn... de stoffelijke overschotten zijn van Ingrid en Lodewijk. In Murcia is Edwin Winkels. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Edwin, op het begin van de avond was er een persconferentie van de politie. Wat was daar het belangrijkste nieuws? Het belangrijkste was dat, uh, dat zij zijn vermoord om een zakenconflict. Wat voor zaken dat kon of wilde de politie niet zeggen. Ze konden gaan dat het samen met, vooral met Nederlandse justitie, onderzoek daar naar bedrijven die het stel uh, zou hebben in Nederland. Uh, en waarmee ze uh, zaken deden in Spanje. Uh, dat moeten we allemaal verder oplossen. Maar, uh, er werd duidelijk gezegd dat ze niet ontvoerd zijn... niet het slachtoffer van een ongeluk zijn geworden ze zijn... Met, met groot geweld, dat wel om het leven gebracht. Uh, en hebben op een gegeven moment waarschijnlijk ruzie gehad... gekregen met, uh, met die uh, loesje zakenpartners in Spanje. Ja, men, men spreekt over drie mannen. Een Spanjaard en twee Roemenen zijn gearresteerd voor die dubbele moord. De politie denkt overigens dat de Roemenen de moord hebben gepleegd. Hoe zeker zijn ze daarvan? Heel zeker. Uh, commissaris Duran die vanavond de persconferentie gaf, zei, we, we weten zeker dat wij de feitelijke daders van de moord die hebben te pakken. Of het daarachter nog opdrachtgevers zitten. Hij zei, dat moet dat toekomstig onderzoek uitwijzen. Uh, het lijkt wel een beetje op dat waarschijnlijk die Spanjaard uit Valencia, een 36-jarige man, dat dat die zakenpartner zou zijn. En, en, en dat die twee Roemenen zijn uh, lijfwachten, en uitvoerders zou zijn uh, voor het moment dat, uh, dat er problemen komen. Maar dat ze wel met z'n drieën in die flat aanwezig waren uh, op het moment... Uh, dat, dat zij Ingrid en Lodewijk vermoorden. Uh, want het is ook de Spanjaard die de politie uh, waarschijnlijk naar de plek heeft geleid... of indicaties heeft gegeven waar de lichamen begraven zouden kunnen liggen. Ja, en dat was? Waar precies? Alquerias. Dat is een, een, een gat, meer kan je ook niet zeggen, ten oosten van, van Murcia. Op meer dan 25 kilometer van de plaats. Molina de Segura, waar, waar ze vermoord zijn. Dus ze, ze hebben nog een stukje gereden. In de nacht, waarschijnlijk. Uh, volgens de burgemeester van dat kleine plaatsje. Moeten ze de plek hebben gekend. Ik ben er van, vanmiddag geweest. Je moet inderdaad behoorlijk zoeken. Ik moest veel mensen vragen. Dan uiteindelijk via, via omweggetjes. Onder een brug door. Over een grindpad. Er komt geen weg. Loopt er naartoe. Uh, uh, moet je over een irrigatiekanaal springen. En dan kom je in een uh, boomgaard. Uh, met citroenbomen met terecht en daar tussen, tussen vier bomen zie je dan de, de omgewoelde grond. Buitengewoon makaber. Eh, de politie spreekt, eh, althans heeft gezegd dat het Nederlandse duo voor zaken was in Moersia. Heeft het ook eh, gezegd wat voor soort zaken het zijn er geweest? Nee, er werd gevraagd. Is het drugs? Is het geld? Is het onroerend goed? Ze zei, nee, ook dat moeten we allemaal uitzoeken. Hij zei, wij wilden eh, vooral eh, zo snel mogelijk deze zaak... Oplossen. Op een gegeven moment, tijdens het onderzoek zeg maar, kwam het criminele onderzoek en het, en het financiële-economische onderzoek dat ze ook aan het uitvoeren waren. Uh, kwamen ze samen en toen, toen hebben ze vrij snel ontdekkingen gedaan. Maar wat voor soort zaken, daar, daar, daar hebben ze zich niet, niet over willen uitlaten. De politie twijfelt niet langer dat het om het Nederlandse duo gaat. Toch uh, zeg maar nog niet steeds uh, 100% zeker. Nee, maar dat is een juridische kwestie dat je niet uh, 100% identificatie hebt als een familielid dat niet doet. Of je nu tegenwoordig de DNA-match hebt vanavond is uit Nederland de DNA-monster van een familielid uit Nederland aangekomen. Die moeten ze dus uh, aan elkaar linken. en Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar waarschijnlijk zo snel mogelijk uh, zal bekend worden dat zij tweeën waren. De politie wist direct vanaf het eerste moment, ze liet gisteravond om 10 uur de, de plek vonden, al uitlekken omdat ze juist via die daders bij die plek waren gekomen uh, en, en, en mensen van, van meer dan 1,90 meter 90, uh, heb je in Spanje ook niet veel. Dus daarover bestaat geen enkele twijfel. Dit is slecht puur formele kwestie... voordat de beide lichamen in de loop van deze week naar Nederland kunnen gerepatrieerd worden. Terwijl ik met je praat, denk ik... ik had het liever met je over maar een messi gehad. Maar zo gaat het leven? Uh, ja... Dat Volleyball volleybal al een tijdje niet meer natuurlijk. En, en, uh, ze was hier onder andere voor een afspraak uh, in, een, in een kliniek om, om moeder te worden. Om haar te helpen ja. moeder te worden. Politie trouwens vermoedde wel direct dat ze ook andere afspraken hadden. En dat bleek dus uh, zo te zijn. Maar uh, ja, dit is in principe, ik geloof dat het niet eens sport is waar we over praten. Het ja. is er natuurlijk een ongelooflijk prachtige sportgeschiedenis achter zich. Dankjewel Edwin. Ingrid Visser is 35 jaar oud geworden. Het grootste gedeelte daarvan werd gevuld met volleybal op het allerhoogste niveau. Geen enkele Nederlandse sporter speelde meer land dan Ingrid Louise Visser. In Gouda geboren volleybalster maakte haar Interland debuut in 1994... in een oefeninterland tegen Oekraïne. Een jaar later boekte ze haar grootste succes met Oranje. Europees kampioen in eigen land. De wordt uitgeslagen. Het is 15-2 in de derde set. Nederland... Ze verschrikkelijk met 3-0 hier de finale van het Europees Kampioenschap. Visser begon haar carrière bij Landen, maar veroverde pas prijzen nadat ze was overgestapt naar Vught. Na twee landstitels op rij koos ze voor het internationale avontuur. Eerst in Brazilië en Italië, daarna zes seizoenen in Spanje. Vooral haar periode bij Tenerife van 2003 tot 2007 stond bol van de successen. Ondanks haar staat van dienst is de olympische ervaring van Visser minimaal. Alleen in 1996 was ze op het grootste sportfeest ter wereld aanwezig. In Atlanta eindigde Oranje als vijfde. ziek. Een blok van Ingrid Visser. 22 minuten en 45 seconden heeft het in de tweede set geduurd. Voor Nederland, Oekraïne op de knieën de jaren daarna wisten de Nederlandse volleybalvrouwen zich niet meer te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ook niet in 2008, terwijl een jaar daarvoor de prestigieuze World Grand Prix was gewonnen. De uitschakeling tijdens het kwalificatietoernooi werd een grote deceptie. En Ingrid Visser twijfelde openlijk aan het voortzetten van haar interlandcarrière. Ja, Ik zit er al uh, 15 jaar in. Dus. en uh, Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En zoveel teleurstellingen, maar ook heel veel hoogtepunten natuurlijk. Ja, Je gaat uiteindelijk voor de Olympische Spelen en dat haal je dan niet. Ja, en dan... Vier jaar nog door te gaan, dat is, dat is ja, een hele zware opgave. Na deze teleurstelling zocht Visser opnieuw het buitenlandse avontuur. Eerst in Rusland, daarna in Spanje bij Moestria. Ze droomde ook weer van de Spelen, dacht terug aan Atlanta... en hoopte in Londen haar loopbaan in stijl te beëindigen. Ik, ik weet dat we vijfde zijn geworden en dat die wedstrijden echt uh, ja, zo zwaar... Het was allemaal heel zwaar eigenlijk. En zoveel indrukken en zoveel dingen wil je zien en meemaken... En... Uh, zoveel sporten kon je ook bekijken en je werd echt een beetje losgelaten. En dat, wat, dat is ook weer zo'n tijd geleden. En dan denk ik, van, ja, 18, ik zou het graag zo graag nog een keer willen meemaken met deze groep ook. En ik gun het iedereen en we werken er dus ook keihard voor. Het ging opnieuw mis. Het EK in Italië werd een deceptie. En de Spelen waren verder weg dan ooit. vlieg een keer hard en dan stout ze weer op het blok van Costa Grande. En zo loopt Nederland, of, pardon, zo loopt Italië wel heel, heel hard uit naar 16-8. 8 punten verschil. Ik zie niet in hoe Nederland dit nog terug kan halen. In februari 2012 sloot ze na 514 wedstrijden in Oranje... haar interlandcarrière af. Haar laatste club was in Azerbeidzjan, Baki Baku. Azerbeidzjan, nou ja goed, uh, daar kwam ik al gauw op uit. Omdat uh, andere Nederlandse meiden, die gingen daar ook heen. En die competitie begint pas uh, eind november. En het was allemaal gunstig uh, voor het Nederlands team. Ja, ja. En, nou ja, goed, zodoende... Uh, en raak je daarmee in gesprek. De coach kende ik en die wilde heel graag met mij werken. Ja, voor de rest van het land zelf weet ik eigenlijk niet zoveel van. Het is gewoon een avontuur die ik inga. Ik heb boekjes ingekocht. En ik ga een beetje inlezen zometeen en een leuke tijd doormaken, denk ik. Ingrid Vissen is niet meer. Het is niet te bevatten. Well from now on Kerk halen wij weg omdat wij op dit moment aan de telefoon hebben. Guido van Meulen, bondscoach van het huidige vrouwenteam, ook assistent onder Bert Goedkoop. Goedenavond, Guido. Goedenavond. Gecondoleerd. Dankjewel. Het is niet te bevatten. Het is vreselijk. Ja, hoe zou je de volleybalster Inge de Visser willen omschrijven? Um, professioneel, um, heel rustig. Goed gevoel voor humor, erg nuchter. En uh, ja, beste speler. We gaan ruim 500, interl 500 Interlands. Illustratief voor de manier waarop ze met haar sport omging? Ja, dat denk ik wel. Dat kan alleen als je heel zuinig op je lichaam bent en heel goed voor je sport blijft. Um, heb je contact gehad met, met, met speelsters die met haar gespeeld hebben? Ja, wij zijn dagelijks in training met ons nationale team. Dus dat speelt al uh, de laatste tien dagen elke dag. Er is nog even hoop geweest, hè? Dan komt er op een gegeven moment dat onverbiddelijke nieuws... ze is niet meer. Dat moet een ongelofelijke tetter zijn geweest. Ja, dat is een shock voor iedereen die uh, met haar te maken heeft gehad. Die spelen in juni een paar oefeninterlands. in lands. Uh, wordt er nog stilgestaan bij, uh, bij de dood van Ingrid? Ik heb geen idee. Is het is op dit moment ook niet uh, het moment om daarover te hebben. Ik denk dat, dat, nu, uh, dat iedereen bij de familie is. En dat, uh, laten we wel eens gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Wat is je mooiste herinnering, Ingrid. Hoe zal je haar blijven herinneren? Uh, ja, ze is een hele nuchtere speel. De mooiste herinnering was denk ik op de Olympische Spelen in 96. Als, al, als Jonkie in de basis stond. Je bent helemaal kapot, hè? Nou, het is uh, zwaar voor de wereld. Ingrid. Ja, Veel sterkte. Dankjewel. Igor Sijsling gaf vandaag op Roland Garros het Nederlands tennis weer wat glans. Na de uitschakeling van de twee vrouwen gisteren was hij de eerste Nederlander die in Parijs de tweede ronde bereikte. Het ging ten koste van de Oostenrijker Jurgen Meltzer, die in 2010 nog in de halve finale stond in Parijs. U hoort over Igor Sijsling. Ja, uh, heel erg blij met mijn niveau en een uh, goede wedstrijd gespeeld. Dus uh, blij. Ja. Ben je met mij me eens dat dit vooral mentaal in die eerste twee sets een uh, enorme topprestatie was? Nou ja, het was up and down. Hij kwam twee keer een break voor in de set en uh, ik kwam terug, uh, speelde vrij aanvallend. En ik merkte ook dat ik aanvallend moest spelen om, om hem uh, onder druk te houden, want anders uh, kon ik gaan lopen. Er uh, ja. was uh, in de tweede set even een momentje of een bal wel of niet uit was, daar was het niet helemaal mee eens. Hij kwam er nog een keer op terug. Het leek wel of dat het mentale breekpunt in de wedstrijd was. Voelde jij dat ook zo? Uh, zo heb ik het niet gevoeld, omdat ik heb niet over na te denken. Maar uh, vanaf dat moment ging het wel ietsje makkelijker dan uh, voorheen. Ja. Die derde set is uh, bijna een formaliteit, hè? Ja, klopt. Uh, ik uh, kwam met twee vroege breaks en uh, sfeerde het goed uit. Klopt. Ja. Um, even vooruitkijkend, Davis Cup, is dit ook een, uh, oh, een aardige test geweest? Ja, absoluut. We spelen natuurlijk op dezelfde ondergrond en dezelfde uh, speler ook. Dus uh, ja, maar uh, Davis Cup is nog ver weg. Nu hoorde Igor Sijsling, hij sprak met de verslaggever Matthijs Weststraten. We praten verder over het toernooi in Parijs met Jan Roels en Jan Siemering. Goedenavond, heren. Goedenavond, Jack. Sijsling door naar de volgende ronde. Wat voor indruk maakte hij tegen de Oostenrijker? Uh, nou, een hele goede indruk. Hij, uh, die Oostenrijker begon heel goed. 3-1 voor tegen Sijsling. Break toen 15-40 op eigen service voor een dubbele break. Igor wist hij weer eigenlijk nog uh, te houden door goed serveerwerk. En vanaf dat moment draaide de wedstrijd een beetje om. Die Oostrijker begon fout te maken. En Igor begon er echt uh, op los te rammen. En liet dat tot het eind niet meer los eigenlijk. Ja, Jan, waar komt dat zelfvertrouwen bij Igor Sijsling ineens vandaan? Uh, Düsseldorf speelt hij halve finale. Voor het eerst ATP halve finale. Nu een fantastische wedstrijd tegen Meltzer, laten we eerlijk zijn. In 2010 stond hij hier nog in de halve finale op Roland -Bros. Waar komt dat vandaan? Uh, nou dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Dat is wel een kwestie van wel, uh, Sinds vorig jaar is hij de top 100 ingedoken. De samenwerking met de Spaanse coach Joaquim Munoz. Die, uh, die werkt gewoon heel erg goed. Die, die klik is er uh, zoals uh, dat zo mooi heet. En uh, ja, Igor is natuurlijk vanuit de jeugd altijd een hele goede tennisser geweest ook. En uh, laat sinds vorig jaar in ieder geval zien dat die potentie niet voor niks uh, in hem zat. En nu begint het allemaal beter door te dringen. En nu zie je hem ook dit jaar. Hè. Tegen Tsonga hebben we hem natuurlijk in, in Ahoy gezien, in Rotterdam won van een wereldtopper. En je ziet nu dat hij constant op het hoogste niveau zijn toernooien afwerkt. En dan gaat je eigen niveau ook omhoog, te, omhoog. En dan wordt het steeds minder verrassend om tegen dit soort spelers te spelen. Hè. En dan kan je ze ook pakken. Ja, ik wil even vooruitkijken jongens. Ik wil even weten, de volgende tegenstander is uh, Robredo. Uh, hoe verhoudt zich dat, Zij toch tegen Robredo? Nou ja, Robredo is een baseline, is al wat, wat ouder natuurlijk dan, dan Igor. En uh, zeker altijd goed geweest op gravel. Hij is, is een hele tijd eruit geweest en is dit jaar weer redelijk aan teruggekomen. Uh, het is geen speler waar hij bang voor hoeft te zijn. Want Meltzer was geplaatst natuurlijk in deze sectie. Nou, daar wint hij van. Robredo is geen makkelijke speler op gravel. Dat zijn al die Spanjaarden niet. Maar daar zitten echt wel mogelijkheden. Uh, Robin Haassen ook door naar de volgende ronde. Hij wint van de Fransman Kenny de Schepper. 6-4-7-6-2-6-6-3. Uh, dit vond Robin Haas het er zelf van. Uh, zeker na die, derde, na die derde set waar ik echt een game weggeef... Uh, van 40-30 met twee hele slordige follies... Uh, begon hij echt goed te spelen. En daarna was het een gevecht. En dat ik hem dan uh, win, is uh, natuurlijk fijn. Een rare speler om tegen te spelen. Harde ballen, onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar. Af en toe dan denk je... nou ik kan niet tennissen. Uh, zo simpel is het. Uh, en dan komt hij weer met ballen. Uh, dan denk je, zo, uh, waar haalt hij die vandaan? Uh, ja, het is een hele aparte speler. En omdat hij natuurlijk linkshandig is en zo speelt. Je zag ook mij nou ja, eigenlijk op deze hoogte waar we nu staan. Daar stond ik te retourneren. En, en dat maakt het gewoon moeilijk. Want ja, je moet die bal diep krijgen. En als je die bal, eerste bal niet diep krijgt, dan ben je aan het rennen. En, en, en dat lukte op een gegeven moment wat beter. In die, in die vierde set weer. Want in de derde set kwamen ze toch echt te kort. Lekker door naar die volgende ronde. Hoe belangrijk is dit voor je moraal? Nou ja, hier, hier, dit is natuurlijk altijd waarvoor je doet op de grootste toernooien... tegen de beste spelers ter wereld eh, om daar eh, zo ver mogelijk te komen. En ik ben nu in ieder geval een rondje verder. En het zal eh, heel moeilijk worden om nog een rondje verder te komen. Maar ik ga er in ieder geval alles aan doen om, om natuurlijk eh, zo goed mogelijk voor de dag te komen... En, en kans te creëren om die partij te winnen. Ramos of uh, Janokovic, voorkeur? Uh, nou ja, nou ja Janovic is natuurlijk een speler die... Uh, die zeg maar zo serveert zoals deze jongen, alleen in de rally nog beter is, daarom staat hij gewoon 20 van de wereld. Of zoiets 25. Uh, en uh, ja, dus het zal uh, sowieso lastig worden. Want Ramos is een echte greffelspeler. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wie heeft gewonnen. Dus, uh, dus, uh, en de voorkeur heb ik eigenlijk niet. Nog meer goed nieuws vandaag: die tiebreak, eindelijk. Ja, nou ja, uh, ik zeg altijd: uh, een record, dat breek je en dan. Uh, Maak je het zeker dat je het vasthoudt en dan op een gegeven moment is het genoeg. Dan moet je er ook maar een keer weer in. Geen zorgen wat betreft de knie voor de volgende ronde. Nou, daar ga ik niet van uit. Ik heb een fysio bij me en, uh, en, uh, en uh, als het goed... Ik heb er nu wel echt last van. Mijn de hele been uh, heb ik pijn aan, mijn voeten heb ik pijn aan. Uh, maar ja, dat, dat is ook logisch. Als je op een gegeven moment zo'n rare beweging maakt... Dan, uh, dan ga je spieren aanspannen en dat voel ik nu heel erg. Ik wil ook echt mijn schoenen uitdoen. Uh, zoveel druk staat er nu op. Dus uh, gewoon verzorgen en dan, uh, en dan zien we morgen weer hoe het, uh, hoe het gaat en wat ik kan doen. Hoe presteerde uh, Nou, Ik vond Robin eigenlijk vanaf het begin wel heer en meester in de rally ook. Op het moment dat hij gewoon zijn voorhand in stelling kon brengen... dan uh, kon hij die, uh, die lange sterke Fransman wel aardig in beweging krijgen. En Robin is gewoon een stuk degelijker dan die Kenny de Schepper. En dat bleek uiteindelijk dan ook in de vierde set. Want uh, ja, dan komt het op het fysiek aan. En uh, Robin zat wat dat betreft goed in elkaar. Hij had wel wat last van zijn knie gekregen. Hij overstrekte die knie halverwege de wedstrijd. Ja, goed, dus even afwachten dat het verder gaat. Maar hij is wel wat gewend natuurlijk met die knie. Dus hij weet ook wel hoe hij dat weer op moet pikken. Volgende ronde uh, wordt het Janovic. Die heeft gewonnen van Ramos. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, een moeilijke wedstrijd, Janovic. Die, uh, die kan wel wat. Vorig jaar in Parijs, uh, Bercy, indoor toernooi. Kwam die heel ver, won die van een aantal uh, wereldtoppers. Uh, een paar weken geleden in Rome kwam die kwartfinale van het groot toernooi. Verloor uiteindelijk dan van uh, Federer. Maar uh, die kan wel wat mokeren van een service en uh, kan heel aanvallend tennissen. Uh, 21ste drop, geplaatst hier. Ja, heeft dropshotjes in huis. Kan heel gevarieerd uh, ja tennis tentoon spreiden. Dus het wordt een moeilijke voor Hazen. Jan Siemen en Jan Roos, twee echte Jannen. Dankjewel. Op Roland Garros kwamen vandaag, dus twee, kwamen vandaag dus twee Nederlandse mannen op de baan. De derde, Timo de Bakker, speelt morgen zijn eerste rondepartij... tegen de Zwitser Wavrinka, de nummer 11 van de wereld. De Bakker heeft uh, geen heel goed seizoen achter de rug... maar is wel weer gestegen naar de 92 e plaats. En daarom vroeg Westraat hem hoe het met zijn vertrouwen is. Uh, op dit moment wat minder. Uh, laatste week uh, weinig gewonnen, veel in de kwalificatie verloren. Uh, dus ja, het kan beter, de voorbereiding kan beter. Maar uh, ik stap zich goed te trainen en daar ben ik tevreden mee. Alleen uh, ja, weinig ritme en uh, vertrouwen op de baan uh, kunnen kwijken. Ja, dat, uh, dat gebeurt nu helemaal. Dan moet ik, me, moet ik accepteren en uh, ja, aan de trainingen vasthouden. Nou, kun je daar een vinger achter krijgen? Heb je enig idee waarom dat in zit? Dat het wel op de trainingsbaan uh, lukt, maar niet in de wedstrijd? Een wedstrijd is gewoon compleet anders. Er komt ineens spanning bij kijken. Uh, dat, uh, dat heb je gewoon moeilijker in de hand in training. In training is toch. Uh, ja, wat makkelijker, zeg maar. En uh, nu, uh, bij het begin, uh, vloor ik een paar keer net aan in de kwaliteit waar ik eigenlijk best goed speelde. En uh, ja, daar, daarna uh, toch uh, wat twijfelen en ja, uh, yeah, zo uh, wat minder spelen in wedstrijden. Alleen, uh, ja, dat gebeurt. Je hebt de afgelopen tijd ook vooral gekozen voor wedstrijden op gravel, hè? Is dat ook bewust? Heb je echt de focus op hier Parijs gelegd? Nee, het is, het is meer de ondergrond waar ik me gewoon het best op voel, uh, waar ik... Uh, Waar ik de beste resultaten, waar ik me het veiligst op voel. Waar ik, waar ik het gevoel heb dat, het, dat ik het compleet ben. Zeg maar. en dat heb ik eind vorig jaar ook gedaan. Ik heb vorig jaar ook bijna alleen maar grafttoernooien opgezocht. Of nou hier was, in Europa of in Zuid-Amerika. Dus uh, ja, geprobeerd om veel wedstrijden erop te spelen. Ronald was natuurlijk belangrijk. Het was een doel om, om dat te halen. Dat heb ik gehaald, Wimbledon ook gehaald. Dus uh, daar ben ik tevreden mee. Ik uh, ben op de goede weg. Uh, ik had wat meer van de afgelopen weken uh, gehoopt, verwacht. Dat is er niet uitgekomen. Nu nieuwe weken, nieuwe kansen. Even terug naar 2010. Hè? Dat was dat, dat mooie jaar van jou. Onder andere hier, de derde ronde. Denk je daar nog wel eens aan terug? Aan, aan het gevoel dat je toen had? Ja, wel, wel niet. Het heeft niet meer zoveel zin om terug te kijken... of naar hoe ik toen ging. Aan de andere kant zijn er ook heel veel positieve dingen... waar ik me wel probeer aan vast te trekken. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het niveau heb. En dat is wel belangrijk. Um, toen jij je loting zag, wat dacht je toen? Ja, weet je het is, uh, je kan er heel moeilijk over doen. Tuurlijk is het geen toploting, maar uh, die dingen gebeuren. Uh, volgende keer heb ik misschien weer een uh, makkelijkere loting. Die keer daarna misschien weer een moeilijke, die dingen gebeuren. Misschien is het op dit moment wel goed voor me, omdat ik, uh, omdat ik toch wat uh, ja, nerveus op de baan sta. Toch, maar wel tegen spelers heb gespeeld waar ik eigenlijk van vond dat ik van moest winnen. Of in ieder geval waar ik zeker niet te minderen was. En daar, uh, daar legde ik het tegen onder, omdat ik, uh, omdat ik gewoon mezelf te veel druk op legde of te graag wou. En nu kan ik toch wel best wel onbevangen de baan opgaan. En uh, misschien is dat watgene wat ik nodig heb nu. Ja, is is Bavrinka misschien ook niet eens zo'n onneembare vesting? Hij had wat twijfels in Rome al. Hij is hier niet, niet met veel zelfvertrouwen? Ik denk dat hij met heel veel zelfvertrouwen hier komt. Want zijn uh, uh, Segrèf is voorlopig uitstekend. Volgens mij kwartfinale Monte Carlo, win in Estoril en finale Madrid. Dus uh, hij heeft een goed seizoen, uh, heeft een goed grafseizoen achter de hand. Dus uh, en, ja, veel gespeeld. Ik denk daarna ook uh, moe in Rome, waarschijnlijk een blessuretje. En uh, ja, hij zal hier echt wel spelen. Want ik had uh, zijn coach uh, sprak ik voor de loting. Uh, die dacht voor het trainen met Dimitrov toen en die zei ook dat hij ging spelen. Dus uh, hij is hier. Dus uh, ja, ik verwacht gewoon dat hij, uh, dat hij gewoon op de baan staat. Um, nou ja, goed. Die wedstrijd, uh, hoe dan ook gaat, belangrijk voor je worden, dat is duidelijk. Um, kun je eens omschrijven hoe belangrijk een eventuele overwinning... voor jou zou zijn in dit stadium van jouw carrière? Uh, iedere overwinning is belangrijk. Of nou, uh, tegen... ja, maar juist nu bedoel je? Nee, nah, dat, dat maakt me niet heel veel uit. Uh, ik vind het belangrijker dat ik gewoon een goede wedstrijd speel. En dat, dat, uh, dat ik me weer kan meten met de top. En zeker nu uh, tegen hem, uh, ook nog eens tegen de wereldtop. echt. Ik denk dat dat voor mij nu belangrijker is. En, uh, en hopelijk win ik. En, uh... En hopelijk kan ik een heel goed spel zien en dat meenemen naar de komende toernooien. En dan ja, komen de komende resultaten vanzelf al. Ik denk dat het heel langzaam tot hem doordringt. Wat de gevolgen zijn geweest van het winnen van de Champions League. Ik heb het over Arjen Robben, de maker van het winnende doelpunt afgelopen zaterdag tegen Dortmund. Hallo Arjen. Ja, hi Jack. Was, was, was! <laughs> <lacht> ik ik moet zo lachen. Daar, sta, ja. daar staat hij, het schoffie uit Benham. En, ja. die, en, en, die, en die pakt die goal. En dan staat hij tegen die supporters... waar hij een haat liefdeverhouding mee heeft. Wat willen jullie nou? Hier sta ik. Ik ben gewoon de winnaar. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Heb je teruggezien ja. ook? Ja, ik heb het teruggezien, ja. En hoe keek je ernaar zelf? Ja, dat uh, moet zeggen. heb ik wel eens vaker, gehoord Dat ik mezelf terugzie Dat ik denk, nou, zo moet je doen. <lacht> doe is doe normaal. Maar... Ja, ik bedoel ook een beetje bij en natuurlijk dat, dat is ik bedoel, uh, eh, sowieso de emotie. Maar ja, natuurlijk gaan allerlei dingen door je, door je koppen en zoveel op dat moment. En uh, ja, op dat moment had je wel ook heel eventjes, uh, ja, die fluitjes. Uh, ja. En dat je ziet dat van ja, die, uh, nu flik uh, je toch en uh, zo van je hebt je hem nu eigenlijk. Een beetje dat, dat gevoel dat komt dan wel een beetje hier naar boven. Maar goed, ja, dat zeg ik, dat is ook allemaal emotie. en uh, ja. Dat hoort een beetje bij. Ik heb, ik heb geen idee wat er voor geluid tussendoor zit. Ik weet niet of jij het ook hoort, maar ik hoor zo nu nog fraude doorheen praten. Maar ik neem aan niet ik, aan. De... Uh, mijn vrouw die is uh, de Wat zeg jij? Ik Mijn vrouw, die is van stil. <laughs> ja, verder wil ik niks weten. Um, <laughs> um, dan even uh, het moment. Je scoort. Je, je, ja. je, je, je wordt extatisch. Je ziet het in je ogen. Ik heb ook van je gelezen. Dat, dan schieten er een heleboel dingen door je hoofd. Wat schiet er op dat moment door je hoofd? Ja. Um, ja, alles. Op dat moment besef je gewoon... Uh, ja, dat... dat... En niet dat de buik binnen is, want ik zei later, ik, ik heb ook gezegd... Het was ook echt zo dat, je, dat, ik, dat, ik, dat ik niet eens uh, helemaal uh, ervan bewust was welke minuut het nou precies was. Dat, dat zag ik echt pas toen ik terugliep uh, naar die goal. Dat ik echt zag 89. Geloof, 89, 32 zag ik op de kloopsprong. Ja, het was, het was een echte Duitse goal, hè? Zo dat ja, het niet meer ja, kan voor de ja. tegenpartij. <laughs> ja. Nee, maar ja, dat gaat verschillen. Ja, zo zo'n een en al emotie. Ik weet niet, misschien wel zo'n achtbaan met de hoed zo ineens ja, voorbij. Uh, je weet natuurlijk nog donders goed de finale van vorig seizoen met die, met die penalty. Ja, en, ja dit, dit, dit is gewoon je droom. Dit is ook wat je vooraf... Uh, ik bedoel, ja, in je hoofd speur je die finale zo vaak af. En, en, ja, dit was, ik was zo gefocust. Ik, was, ik wilde... Ja, je wil gewoon hè, maar één ding en je wil dat, dat ding winnen. En ja, daarbij uh, ja, heb je gewoon, wacht je gewoon op je moment. Die had ik al gehad in de eerste helft, natuurlijk. Dus ik, uh, ja, ik moest hem ook wel even in de rust. had ik ook echt even zoiets van. Uh, ik moest hem even herpakken en ik, had echt zoiets, ik moest heel even. even het, zal, het zal niet dus weer, dacht ik? vergeten je? en niet meer aan denken. En, ja. en, want dat, dat blijft je dan toch heel even hangen in zo'n wedstrijd. En ik had echt zoiets van, ja, het komt nog, het gaat nog komen. Ik had echt het geloof en ja, want dan gebeurde het ook uiteindelijk ook. Al. Malen, malen, een finale van tevoren spelen. Ik had uh, smiddags, in, een paar uur voor de wedstrijd, uh, had ik nog uh, WhatsApp-contact met je. Heb je ja. dus ook gewoon niet geslapen smiddags? Ja, ik heb wel geslapen. Ik, ik, ik, ik moet zeggen, ja, natuurlijk ben je, ben, je, ben je wel gespannen alleen. Uh, ik ben dan niet zo... Uh... Iemand die dan zo nerveus is dat hij niet meer kan slapen of niet meer kan eten. Maar ja, je kan er, je kan er natuurlijk niet, uh, niet omheen. Dat is natuurlijk wel, uh, ja, een stukje extra spanning zit er, wel, zit er zeker wel bij. Er uh, zijn dus ook al bijzondere wedstrijden, uh, bijzondere momenten in je carrière, in je leven. Dat, ja, dat is geweldig. Dan komt dat moment, het eindsignaal is daar. Wat ja. voel je dan in je lijf? Krijg je dan zoiets? Ik ga janken, ik ga springen, ik ga, ik, ik ga ja. liggen. Ik, ik, ja, ik, het Anders, <laughs> wat er dan met je, Ja, wat er dan gebeurt gebeurt, en dat laat je dan ook gewoon gaan. Ja, dat is, dat is, ja, dat is gewoon ook niet te bevatten. Dat is ongelooflijk. Wat er dan, uh, ja, je weet dan, uh, je, hebt, je hebt gewoon uh, het doel bereikt. Um, ja, waarvoor je eigenlijk alles gedaan hebt. Ja. Um, ik kan me van vorig jaar nog de foto herinneren uh, op het banket. Zat je er buiten ja. gewoon gezellig bij. Ja. Uh, maar wat was erger voor jouw omgeving? Dat je er toen zag was... of dat je nu hebt staan te zingen met Schweinsteiger? <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, nou ja, ik, uh, ik heb zo'n uh, gevoel dat, uh, dat ze dit, uh, dit iets minder erg vonden. <laughs> ja, ik dat moet je het uh, voorstellen. <laughs> um, nee, maar ja, ook de familie. Ik bedoel... Uh, ja, en vrienden ja. waren erbij, hè? jongetjes uit de, uit de F-junior... waar je vroeger mee voetbalde bij Bedem. Ja, klopt. Ja, ze waren achterna bij de wereldrijd door waren. Ze, ja. Leuk. Ja. Um, Bedum uh, heeft inmiddels volgens mij een tribune net zo grote, althans hadden ze kunnen neerzetten als op Wembley... van alle <lacht> uh, inkomsten die uh, jij hebt gegenereerd. Ja. En nu gaat het gerucht wellicht... Dat, dat er misschien ook nog een transfer aan zit te komen. Betekent dat dat alle huizen in Bedem dan gouden kranen gaan krijgen? <lacht> ja, is. Ja, nog, ja. Ik ga altijd nog een stapje, een stapje verder. Maar, nee. maar speelt het, Arjen? Nee, speelt het speelt helemaal niet. Totaal niet. Jij blijft nee, gewoon bij nou Bayern ja, Nee, Ik bedoel, ik hoef niet, ik hoef niet te te kennen. Natuurlijk, er zijn echt wel clubs en die worden wel gebeld. En, en, en, natuurlijk is er juist wel interesse. Maar goed, aan de andere kant heb ik, heb ik gewoon nog twee jaar contract hier. En, nou ja, uh, vanuit de club zijn nu ook al, al meerdere keren statements afgegeven van hij, uh, hij blijft gewoon hier en er is helemaal geen thema en hij, uh, hij hoort gewoon bij ons. En hij maar Guardiola heb jij uit. nog niet gesproken, hè? je weet niet wat zijn nee. plannen zijn. Gutsen komt, en dan wordt er weer Suarez genoemd, Lewandowski gaat komen, kortom hm. en verandert nog wel wat in die frontlinie. Ja, maar ja dat hoeft niet. Ik bedoel, kijk die jongens die komen, natuurlijk dat is allemaal super en heel veel kwaliteit, maar... Je, ik hou altijd ook gewoon vast aan, uh, aan mijn eigen, eigen kwaliteiten. Ik heb ja, vertrouwen in wat ik kan en ja, tot nu toe, um, eigenlijk sinds ik hier ben in die vier jaar tijd, um, um, ja, heb je gewoon ook laten zien en ook in, in de hele belangrijke grote wedstrijden dat je er toch altijd wel, wel staat. En, en dat is voor mij uh, eigenlijk het belangrijkste en daar, daar, daar, ja, daar haal ik mijn voldoening uh, gewoon uit. Ja, het is een fantastische club, hè? Uh, ja, aan, aanstaande zo. zaterdag nog even een bekerfinaletje. De, de Soet Derby ja. tegen, tegen Stuttgart. Ja. En dan het ontzettende interessante, uh, zeker voor het fototoestel, reisje richting ah, Indonesië en ah, China. Ah, daar heb je enorm veel zin in, denk ik. Ja, nou, daar <laughs> hebben ze ook wel vast wel leuke barretjes. Dan kunnen we, het, uh, kunnen we nog lekker genieten van, van dit seizoen, van de titels. Nee, ja, ja goed. En je um, weet wat Van Gaal drinkt, hè? Dat, uh, sorry? Je weet wat Van Gaal drinkt, hè? Ja, dus dat je niet uh, Rioja, vergeet... hè? Ja, ja, ja, Rioja, zei hij ooit. <laughs> nee, maar... Nee, maar goed, dat is nou ja, dat, ik vind ook altijd. Uh, dat, ik, dat hoort ook bij. Ja. En ik bedoel, die discussies die heb je volgens mij elk jaar weer. Want het is ook elk jaar weer hetzelfde liedje eigenlijk. En natuurlijk uh, uh, kun je zeggen, is het niet ideaal. En, en ik denk nu helemaal niet omdat je natuurlijk. Uh, je mist ook nog eens, uh, ik weet niet, misschien wel tien spelers ja. die, die op dit moment een jonge oranje gaan, wat een prioriteit heeft, wat ook heel logisch is. Uh, en daarom. Uh, ja, nou goed, het is uh, commercieel uh, gezien natuurlijk heel interessant. Ja, en, ik uh, weet zeker dat Nederland en, en Tindalli met je op de foto willen. <laughs> nee, maar het is ook wel, ik moet zeggen, het is ook wel een hele leuke ervaring. Hoor. Dat is echt, uh, dat meen ik wel echt. Uh, we zijn afgelopen zomer ook uh, met, met, uh, met de club, met Bayern, uh, in China geweest... En, ja, als je ziet hoe het daar leeft, ook in ja. de mensen en, en, en, en ja, weer een hele andere cultuur. Dat, ja, dat is ook wel weer, vind ik ook altijd wel weer, uh, wel weer interessant. Dat vind ik altijd wel leuk om, om, om mee te maken. Oké okay, jongen, heel veel succes en bedankt. Ja, dankjewel. Oké. Okay. In Deventer wordt er nog steeds feest gevierd. Gisteravond promoveerde Go Eagles voor het eerst in 17 jaar weer naar de Eredivisie. Vandaag was de huldiging. Dat is mooi. De namiddag in Deventer, waar de brink in het centrum langzaam rood en geel kleurt. De kleuren van Go at the Eagles. Een podium daar in de verte met honderden ballonnen in die kleuren. De vlaggen bij de cafés uitgehangen, ook in het rood en het geel. En dan staan daar twee oudere mensen in burgerkleding, zullen we maar zeggen. Enig idee wat hier gaande is? Nou, ik geloof... ...dat een voetbalvereniging gepromoveerd is. Jawel, dat is ook belangrijk. Het hoort bij Deventer. Ja. He? Ja. Dus u heeft Go Ahead in de loop der jaren wel gevolgd altijd? Uh, vanaf de tijd van Gerrit Nieuws. Dat wij konden achter de kool zitten vroeger... ...zonder dat wat gebeurde. En dat moet je tegenwoordig eens proberen. Dat gaat niet meer, hè? Hey, ja, dat gaat niet meer. Dan, dan is het weer gebeurd natuurlijk. Hoe je het ook went of keert. Het is een roemruchte club, hè, dat Go Ahead Eagles. Ja. Volks is in dat voetbal. heet? Nee, echt Volks. Ja. ja. Met zo'n stadion midden in de stad, hè? Midden in de woonwijk. Ja. Dat is toch mooi. Hè? Ja, je moet er met de kort bij wonen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik vind het wel mooi. Donderdag zijn we ook nog bezig kijken. Dus, uh... Volgens mij staan we hier wel voor uh, het meest rode gele café van Deventer, hè? <laughs> ja. Nou, er zijn er wel meerdere volgens mij, maar één van de... Het was een beetje indrinken voor de grote huldiging zo dadelijk. Ja, ja. Nou, inderdaad. Het is mooi weer. Iets eerder vrijgenomen van het werk. De meesten hadden de hele dag wel vrij. Ik moest, ik moest toch nog even aan het werk. Ja, zeker. Dit feest maak je me waarschijnlijk maar één keer mee. Uh, tranen betalen dit. Uh, ja. Dus, ja, echt. Veel emoties. Veel emoties. Bij iedereen, hier heb je gewoon 17 jaar lang op gewacht. Ja, ja goed, Dus gewoon grandioos. Ja, burgemeester, het is wachten. Hè? Wachten op de selectie. Het is wachten op de selectie, maar het is hier al bommetje vol. Ja. En de sfeer is er al vanaf. Het uh, wachten is geen probleem. Want, uh, hoe was het ook weer? Ze zijn om 6 uur vanavond vertrokken vanaf het stadion. Ja, ze maken een uh, tour in een uh, grote bus, open bus door de stad. En vervolgens uh, nou ja, hier om, rond 7 uur aankomst. Ja. En dan mag u ze gaan toespreken, weet u al wat, ze, wat u gaat zeggen tegen de selectie? Ik heb erover nagedacht, maar ik verklappe nu nog niet. Dat is een Lolde Vanaf. Waar is feestje. Achter het podium ook uh, de club mascotte, De supporter der supporters, Janni. Hoe heeft u het beleefd, die promotie? Oh, machtig mooi. Emoties? Nee, nee, ja? nee. Ik vind het alleen maar leuk. Ja. Wat hebben tranen me van, maar uh, nee. Ik wilde er niet warm of kool Echt waar? Nee, nee want uh, ik vind het hartstikke mooi. Ja? Alleen, ik ben vanaf alleen zondag waar ik stem ik kwijt. voor We gaan de spelers aankondigen! Daar gaan de sjaaltjes de lucht in, de vlaggen, en iedereen zit mee. Joachimio Antonia! Uit de en vervolgens mogen de spelers één voor één dat podium opkomen. En dan de balpunstenaar van Koen Diego's volgend jaar te bewonderen bij FC 20 Quincy Premijs! Quincy, Quincy. Hoe heb je het ervaren? Ja, heerlijk. Het is onbeschrijfelijk dit toch. Wat het losmaakt en Dave, dat is alleen maar mooi. Dat is ook een beetje jouw succes. Ja, klopt. Ik heb een groot aandeel gehad en dat uh, is alleen maar mooi. Ik wil graag knuffel. Ja. Kruvel. ja. Kruvel. ja. Kruvel. Ik ook. Je merkt het, he? ongekend populair ook. Ja, klopt. Uh, dat ik een stempel heb kunnen drukken op het seizoen. Uh, ja. Is onbeschrijfelijk wat ik al zei. Is het dan niet een beetje zuur dat je dan weg moet gaan? Ja, het is met een lach en een tranen. Ja? Dus, uh, aan de ene kant is het mooi dat ik weer terugkeer bij Twente. Maar aan de andere kant is het jammer dat ik deze mooie stad verlaat. Ja, precies. Want het is wel een echte voetbalstad, hè, Deventer. Ja, klopt. Uh, het is denk ik het, is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Kwis die Promes, mijn kleine broertje uit Amsterdam. Wij zijn zo close, wij noemen elkaars moeders zelf man. En dan is dus het woord aan Antonia, een van de spelers. Die heeft zelf een rap bedacht waarin hij de selectie even doorneemt. Man, ik er. een echte gootjes team is op zijn oude dag voor go Ahead nog altijd heel erg actief. Ja, hoe is dat, zo'n feestje? Ja, geweldig. Eén groot feest. Wat dit losmaakt in Deventer, ja, is niet normaal. Ja, en dan ben ik gewoon ongelooflijk trots op mezelf, op het team, op heel go Ahead Dat wij het gewoon geflikt hebben en dat we geschiedenis geschreven hebben. Erik, de dag. Je hebt wel wat neergezet hier in Deventer, hè? Ja, wij. Ja, oké. Okay. <laughs> de spelen is staf, geweldige prestatie geleverd. En ja, dat je dan dit losmaakt bij mensen. En ze blijven maar zingen, ze blijven maar gaan. Tienduizend mensen, daar kan, kan niks meer bij. Besef je dan pas echt uh, ja, voor wie je doet en uh, wat, het, wat het doet ook? Uh, dit is in ieder geval eer van ons werk. Uh, dat, dit is zo overweldigend, onvergetelijk. En uh, hartverwarmend. Ja, uh, geef er maar een naam aan. En zo'n dag staat hij dan voor uh, de trainercoach vooral in het teken van het nagenieten. Of ben je toch ook wel een beetje bezig met uh, wat komen gaat? Ja, toch ook wel. Wat komen gaat... Je moet altijd naar de toekomst kijken, maar vandaag gaat toch echt het bal met je de overhand. En dan is er natuurlijk het clublied van Go Ahead Eagles. Met misschien wel een voorzienend complet. We zullen voor de puntjes blijven knakken, al was het alleen maar om de voetbal eer, en mochten we een keer de match vervallen. Ja, die promotie is dan weliswaar een feit. Maar hoe moet ik dat volgend seizoen in de eredivisie? Nou, dan vroegen ze zich best wel ook af vorig jaar. zien we dan? Je hebt het zelf gezien. En in de Adelaarshof, eh, ja, we kunnen iedereen pakken. Dat bewijst maar weer. De twaalfde man is zo belangrijk. Hier is het gewoon een en, eh, Ja. Mooi. Goet, terug in de eredivisie na 17 jaar... De Jubilelle League zal volgend seizoen uit twintig clubs gaan bestaan. Dat betekent dat uh, ook twee teams uit de amateurs doorschuiven naar het betaalde voetbal. Naast de twee jonge elftallen, dus jong Ajax en jong Twente, zoals het er nu uitziet. Aan de telefoon Harry Derks, voorzitter van Achilles en uh, van de CV Topklasse. Goedenavond Harry. Goedenavond Jack, Blij man? Ja, dat laatste heb ik even terzijde gesproken. Dat begrijp ik, en dit, en dit dat begrijp ik. Dossier. Maar dat, je bent het officieel ja. wel natuurlijk, die voorzitter ja, van de ja, CV ja. Topklasse. Ja. Ben je blij? Nou ja, ik ben heel blij. Dus uh, kijk, wij zijn een aantal weken terug een weg ingeslagen. Toen het verhaal aan ons voorgelegd werd, dan ga je bekijken wat, uh, wat wel en niet kan binnen je eigen club. En als het past, uh, dan wil je graag aan die eisen voldoen, dan wil je graag een stap maken. Uh, dat leek vorige week even uh, op een zijspoor te komen. Maar dan is natuurlijk wel heel prettig dat het zo snel alweer omdraait in een positieve richting. Wat heeft men uh, voor toezeggingen gedaan? Want er waren natuurlijk eerst 16 contractspelers, uh, accommodatie, al dat soort verhalen. Uh, is daar een mouw aan gepast? Ja, uh, we hebben een aantal weken geleden met de directie van de taalvoetbal aan tafel gezeten. En die hebben gekeken op welke wijze amateurclubs uh, zouden kunnen toestromen. En uh, de licentie eisen één voor één uh, doorgenomen. En, en die zijn... Uh, wat ons betreft prima bijgesteld naar beneden. Dat hadden we ook nodig, want anders hadden we het ook niet kunnen doen. Dat hebben we vorig jaar, toen we ook het traject doorlopen hebben... uiteindelijk ook medegedeeld van ja, dit is niet haalbaar, dit gaan we niet doen. En nu kwam er een, een ander verhaal uit. En uh, ik heb dat uh, natuurlijk teruggekoppeld binnen het bestuur. Uh, nou, dan ga je kijken wat wel en niet kan. Dan ga je ook kijken van, hé, hey, hoe denkt de rest van de vereniging daarover? Uh, hoe denken de spelers, de staf, trainers enzovoort daarover? Willen ze dat? Of moet je eigenlijk alles wat de laatste jaren aan gebouwd hebt in één keer uh, uh, loslaten? Nou, dat moeten we natuurlijk uh, niet willen. Je wil uh, op dezelfde manier verder. Nou, die kans krijgen we nu in een pilot voor twee jaar. En dat wil ik gewoon heel graag proberen. Ja, Katwijk is de tweede amateurvereniging. Uh, die heb je uitgebreid gesproken in de kampioensrace. Ik zal geen ja. hoop uh, wonden nog een keer, uh, want jullie... Uh, nou, dat hoort gewoon bij voetbal. Dat hoort bij voetbal, dus, uh, absoluut. Lose, ja. uh, ik kom heel graag bij jullie. Ik ben met de een paar keer bij jullie geweest, maar met alle respect... dat is geen Jupiter League accommodatie op dit moment. Hoe ga je dat aanpassen? Nou, wij voldoen aan de uh, licentie eigenlijk uh, zoals die gesteld zijn. We moeten een paar kleine aanpassingen verrichten... En dan uh, kunnen wij gewoon uh, gaan spelen. Want hoeveel dus, mensen dat, kunnen spelen, er al bij jullie? Dat, bij ons kunnen 4.500 mensen. Uh, Oké, okay. maar je hoeft dus geen extra tribunes neer te zetten? Uh, en nee. Al dat soort zaken? Nee, en, nee en... er was een in de oude licentie staat 2000 zitplaatsen. En dat is in ons geval uh, is dat omgezet naar 2000 plaatsen. En die hebben we ruimschoten, dus... Uh, ja, dan werkt het uh, toch weer in je voordeel dat je de juiste wijze kunt overleggen... om tot iets te komen. Ja, wat Want wat voegt dat toe? Snap je? Wat voegt dat toe als je 2000 stoelen hebt of je hebt er uh, 350? Dan wij voeg niks toe aan het voetbal. Nee, duidelijk. Maar wat ga je met de selectie doen? Want uh, op een gegeven moment, je, je gaat een aantal spelers bijvoorbeeld verliezen aan Spakenburg... Uh, waar veel geld zat of zit. Uh, krijgen jullie nu ook extra gelden uh, om zeg maar, een, een, een league achtige selectie samen te stellen nog? Uh, nou, die details krijgen we nog, maar er zit een ondergrens aan. En dus natuurlijk, uh, het gaat dan om, uh, om de, uh, de zogenaamde Erebis Live Deal, of Fox Deals, zoals dat genoemd wordt. Ja. Uh, daar komt uh, op een centrale manier uh, uh, geld in vrij. En dat wordt door de club samen beslist. Van wat uh, verdeeld wordt over alle clubs en vervolgens wat in allerlei modellen nog weer de uh, nader verdeeld wordt, bijvoorbeeld van, uh, afhankelijk van prestaties en, en dat soort zaken. Goed, ik wens je heel veel succes. En wat de ja. AFC betreft, uh, uh, we zijn ontzettend blij dat we van jullie af zijn... want jullie waren gewoon te sterk. Dank je wel, Jack. En jullie ook veel succes. <laughs> ja, dank je wel. Ja, Eerder al in deze uitzending waren we getuigen van het feest van Go Red Eagles... rond de promotie naar de Eerdivisie in Deventer. Financieel levert dat de club 400.000 euro op. Dat klinkt veel. Vanmiddag streden twee clubs uit het Engelse Championship... om promotie naar de Premier League, Crystal Palace en Watford. Het werd uiteindelijk Crystal Palace... dat na een afwezigheid van acht jaar terugkeert naar het hoogste niveau in Engeland. En die club kan zich verheugen op het dertigvoudige van die vier ton... namelijk 120 miljoen Engelse ponden. Ik praat erover met Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Kan je me uitleggen uh, waar ze het winnende lot hebben getrokken? Ja, dat is alsof je de jackpot uh, hier wint. <laughs> en waarschijnlijk krijgen ze nog veel meer, want uh, dat bedrag is exclusief... de extra reclamegelden en andere commerciële inkomsten die promotie genereert. Naar schatting is dat nog eens 40 miljoen extra. Dat komt dus bovenop die 120 miljoen pond, omgerekend meer dan 140 miljoen euro... Ja, en die 120 miljoen pond, eh, je kan dat nog zelfs nog groter maken, dat bedrag. Want als je volgend jaar degradeert, dan krijg je nog eens 60 miljoen euro... aan wat ze hier parachutegelden noemen... om de landing in de lagere divisies wat zachter te maken. Dus als kleine pro kun je binnen een jaar tijd... meer dan 200 miljoen aan inkomsten genereren. Uh, dan moeten we ook altijd zoeken naar de negatieve aspecten. Wat moet zo'n club dan doen op het moment dat de promotie wordt behaald? Wat voor aanpassingen moeten er komen? Nou, Ik zal je zelf zeggen, sommige clubs worden er ook niet beter van. En soms, soms gaan ze er ook bijna ten onder aan, uh, om, om meerdere redenen. Betaalzenders als BSKB, dat, dat is de, uits, de, de betaalzender die het meeste hier voor de rechten neerlegt... die stellen hele hoge eisen. Stadions moeten worden aangepast. Maar wat zie je ook gebeuren, ja, de spelers krijgen forse bonussen voor promotie... Tarieven voor zaakwaarnemers springen omhoog. Een gepromoveerde club ja, die ziet zich ook gedwongen nieuwe spelers aan te kopen. En daarvoor betaal je dus ineens de hoofdprijs. Spelers die je weer wil verkopen... omdat ze je, ja, je vindt ze niet goed genoeg vindt voor het hoogste niveau... die leveren juist weer veel minder op... En Hul, dat is een andere club die vandaag of dit seizoen promoveerde, ja. is daar een heel goed voorbeeld van. De club promoveerde ook al eens in 2008, had ineens een kolossale rekening aan spelersalarissen en bonussen. En ondanks die enorme kapitaalinjectie die ze kregen, ging de club bijna failliet een paar jaar later en degradeerde gewoon. Gewoon omdat de club te veel uitgaf. We hebben afgelopen zaterdag genoten van Bayern München tegen Dortmund. Uh, dat is gewoon een speeltuin als je het vergelijkt met World voor tegen Crystal Palace. Als het om geld gaat. Ja, want die, die, uh, uh, de hoofdprijs is... Het voetbal was wel veel beter natuurlijk. Ja. Maar qua geld kunnen ze dat uh, niet evenaren. En hoe komt dat nou? Ja, de, al dat geld, die 120 miljoen pond... dat komt bijna helemaal uit tv-gelden. Als je bedenkt dat de afgelopen uh, drie jaar de verkoop van tv-rechten... 3,5 miljard, ik zeg miljard, pond opleverde. Ja, dan snap je, snap je wel waarom de Premier League in staat is... zulke kolossale bedragen uit te betalen. Geld dat overigens alleen maar zal toenemen. Want er wordt op dit moment onderhandeld over een nieuwe deal... over de uitzendrechten voor de periode 2013 tot en met 2016. En naar verwachting gaat dat bijna 7 miljard euro opleveren. Het gaat helemaal nergens over. laat het duidelijk zijn. Uh, uh, Watford, uh, ja. hoe was die wedstrijd eigenlijk? Ja, ik zei al, geen Bayern München, Borussia Dortmund. Het was een hele gespannen finale. Er was geen goede wedstrijd, angstvoetbal. Je zag ook dat beide spelers van, uh, van beide teams erg nerveus waren. Ja, na 90 minuten was het nog 0-0. Er kwam een verlenging en een strafschop in de verlenging. Hij ja, beëindigde de martelgang voor Crystal Palace. Phillips hield het hoofd koel, hij schoot naar binnen. En ik zeg martelgang, want Palace ja, die had de afgelopen drie jaar... Uh, in de, in de, steeds in de play-offs het onderspit moeten delven... Nu zat het wel mee en Crystal Palace. Voegt zich nu samen met Cardiff City. en hul volgend jaar bij de grote jongens van de Premier League. Clubje erbij hè in Londen. Clubje erbij en eentje ook wel af. Want Queen's Park Rangers die vertrekt weer ja. een divisie lager. Dus zo blijft het totaal... het aantal van de, uh, Londense clubs in de Premier League op vijf. Uh, we hebben ook nog Arsenal, Chelsea, Fulham en West Ham natuurlijk. En um, de Spurs. En de Spurs, ja. Dus... Um, uh, altijd een grote vertegenwoordiging. Wat, wat mij altijd verbaast is dat het pas vorig jaar was... dat voor het een Londense club ook de hoogste Europese prijs halen. Ondanks die zware vertegenwoordiging van Londen in de Premier League. Vergeet ook nog Charlton Athletic, hè, volgens mij. Ja, maar die zit niet in de hoogste divisie. Nee, maar toch even leuk om genoemd te hebben. Ja, Dankjewel. er zijn veel clubs hier. Ja, absoluut. Dank je, dank je. Graag gedaan. Afgelopen weekend uh, eindigde de Delta Lloyd Regatta met de uh, medal races. Uh, tot zover weinig nieuws, alleen was de waardering van die afsluitende wedstrijd behoorlijk groter. Het gevolg was dat tien van de twaalf zeilklassen overhoop werden gegooid en een andere winnaar hadden. Het bekendste voorbeeld was Dorian van Rijsselbergen. Na een weergeloze week wordt hij vierde. En Hetzelfde geldt voor onder meer Pieter Jan Posma. Goedenavond, zeilster Marceline de Koning. Goedendag. Uh, ben jij geschrokken van die resultaten? Uh, nou, schrik doe ik niet. <laughs> maar ik was er wel zondag. En uh, niet alleen uh, bij Pieter-Jan en Dorian was het geval, maar ook bij uh, Meneer Wilder en Thijs uh, op de nakrijd. Die zijn uh, een hele week hebben ze ingestaan. gestaan en uh, die gaan naar de vierde plek doordat ze de laatste rak om omslaan. Dus uh, dat is ook best heftig. Kan je even vertellen wat nou precies die opzet was in um, Nou, we, De wedstrijd uh, duurde vijf dagen, waarvan vier dagen een soort van qualifying round waren. En als je dan als eerste uit de qualifying rounds kwam... dan kreeg je een uh, één punt, en als tweede twee punten... en als derde drie punten. En dan de laatste dag voer je één wedstrijd en in sommige klassen twee. En die telden dan net zoveel als al die dagen ervoor de qualifying rounds. Dus, dus dan had je bijvoorbeeld ja. een eerste plek en een zesde plek voor het slechte geval. Ja, dus, dus je zeilt je vier dagen ongans... en uh, de laatste dag uh, gaat het even niet zoals het moet... en de hele boel wordt op zijn kop gezet. Ja, precies. Dus ja. deze format mag het eigenlijk niet gaan worden? Nou ja, aan de andere kant, het gebeurt ook in andere wedstrijden, maar in andere formats. Weet je, als je met golfen drie dagen toernooi hebt en je doet de laatste dag niet goed, kel je ook van het podium af, tenminste neem ik aan. Maar eh, zeilen is, is, ja, je hebt gewoon best wel veel te maken met de omstandigheden. Dus met wind, en de een is wat beter met weinig wind, de ander met veel wind. En eigenlijk wil je all-round zeilers aan het einde van het evenement hebben. Dus stel dat de laatste dag helemaal geen wind zou zijn of heel veel wind... en dat zo bepalend is, ja, dan is dat wel een beetje zonde voor de sport eigenlijk. Ja, je vergelijkt op uh, dit moment golven met golven, met, uh, met zeg maar. Want uh, op de golven gaat het dus heel anders. Uh, wat denk je? Uh, wat zijn er nog meer voor vormen denkbaar? Men zoekt naar toch iets anders dus, gelijk Nou, het komt eigenlijk voort uit het feit dat er iedere vier jaar... zijn alle Olympische, klasse, of alle Olympische sporten niet meer Olympisch. En dan worden ze weer opnieuw gekozen. En iedere jaar... Iedere vier jaar zijn we weer bang dat zeilen zijn Olympische status verliest. <kijkt> en uh, ja, ja, op angst regeren is het altijd wat makkelijker natuurlijk. Dus we moeten veranderen. <laughs> en we de sport moet veranderen. Dat kan in allerlei methodes. Het kan een nieuwe boot zijn, het kan een ni nieuwe baan zijn, een nieuwe puntentelling. Uh, de grootte van het evenement, de lengte van het evenement. Je kan alle, alle varianten bedenken. En dat zie je ook, dat de sport iedere keer weer op zoek is naar een, beter, een betere plek. Een, en je kan dan aan de ene kant innoveren noemen, maar als je dan alle discussies hoort van mensen, als er iets veranderd wordt, dan is het, uh, ja, vindt bijna iedereen dat iedere keer een stap terug wordt genomen. En in sommige gevallen vind ik dat ook. In dit, in dit geval vind ik dat ook, want ik vind deze format gewoon echt niet goed. Maar soms gaat, het, gaat de sport ook wel vooruit door het innoveren. Ja, staat het zijde aan de vooravond van een grote transformatie, denk je? Dat zeggen we geloof ik al acht jaar. jaar je Zeilen heeft heel veel discipline. Dus als je naar, uh, nu naar San Francisco gaat... en je ziet de Mercos-cuppers varen... Ja, de, daar is zoveel veranderd de afgelopen acht jaar... dat is niet meer normaal. Als je bij de Volvo Ocean Race kijkt... daar is ook onwijs veel veranderd. Want eerst mocht je alle soorten maten uitproberen... qua zeilen en boten En dat is nu ook niet meer zo. Dat wordt ook allemaal veel meer one design. Dus er gebeurt wel heel veel. Zeilen kan een hele dure sport zijn... maar je kan het ook vrij goedkoop maken. Dus ja, het, het blijft zo. En dat is op zich het leuke aan het sport. Je moet wel heel helder blijven en heel goed op, uh, opletten: okay, wat, wat geeft dat on, voor ons voor kansen? Dan even terug naar het gevoel van de zijders. Hoe hebben die gereageerd? Uh, nou ja, ik zit dus bij de ISAF in de atletencommissie. Dus uh, uh, ISAF is de internationale zelfgeneratie. Ja. En wij hebben van tevoren al gezegd: dit is geen goed format. En uh, nou, dat blijkt. Maar ja. Ja, als je het spelletje verandert, dan zal er altijd eerst commentaar zijn voordat het uh, goed bevonden wordt. Want toen een medal race ingesteld werd, toen zei iedereen, oh dit kan niet en uh, waar zijn we mee bezig. En, uh, en uiteindelijk vindt iedereen het echt een hele goede keuze. Maar dit is wel heel erg radicaal. Maar eigenlijk komt het uh, bij de pers vandaan. <laughs> Want uh, er is uh, gevraagd, wat, wat willen jullie, hoe vinden jullie het makkelijk verslag geven? En toen zeiden ze, nou we willen gewoon één dag. Uh, en degene die over de, als eerste over de lijn gaat, die wint. Dus, uh, Wij krijgen komiek... de schuld eigenlijk. Nou ja, de schuld is maar net hoe je het wil noemen. Ik weet niet of je aangesproken voelt. Oh, ontzettend. <laughs> ik, ik voel me echt enorm gekwetst nu. Nee. <laughs> uh, nee, maar bij de ISAF heb je allemaal verschillende commissies. En de een is dan van de pers, en de ander is van de events... en de ander is van uh, de puntstelling. Ja, weet je. Dus, uh, dus iedereen heeft wat te zeggen. Volgende wedstrijd in Engeland op het Olympische Water van Wermuth. Uh, komt er al een ander vorm, denk je? Oh, zeker. zeker. <laughs> Maar het is toch echt niet te geloven? Als de zeilwereld het niet weet, hoe moet het IOC er tegenaan kijken? Van, ze weten zelf niet hoe ze het leuk kunnen maken. Uh, nou, dat weten we wel, maar dat moet even getest worden. Nou, wat, wat wil je dan? Wat, wat zou jij het liefst willen veranderen? Ik vind niet dat je, dat je de, de puntentelling dan wel het format moet veranderen. Ik vind dat je de baan zou kunnen wijzigen door dichter bij de kust te varen... waardoor het publiek het veel ja. beter kan volgen. Ja. En ik denk dat je veel meer aan de verslaggeving kan doen. En er is zoveel te doen qua internet... Als je hier achter de computer zit, zou ik in principe gewoon een wedstrijd kunnen volgen... en dan zou ik ook nog moeten kunnen horen wat er geschreeuwd is vanuit de boot... hoe ze de boei om zijn gegaan en ik moet eigenlijk de techniek kunnen afkijken. Juist. Dat is al mogelijk en ik denk dat daarin geïnvesteerd moet worden. Ja, nou ja, goed, dat bleek tijdens de Olympische Spelen... want we hebben nog nooit van dichterbij races kunnen zien... en uh, daar had iedereen het natuurlijk over. Ja, ja, precies. En het is ook uh, ja, super leuk om mee te maken. En, ik heb ook wedstrijden van mezelf teruggezien dat ik me gewoon hoor praten over wat er gebeurt in die wedstrijd. Dat vind ik zelf ook wel makkelijk om te evalueren, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja en toen zei je tijdens die wedstrijd eigenlijk: de pers is overal schuldig aan. <laughs> Absoluut niet. <laughs> Dankjewel, Marceline. Ja, fijn avond. Hoi. Doeg. Hoi. Ah, ik zie het. Danny Hoese vervangt Jurgen Lecadia bij Jong Ranje. De PSV heeft in de hoevenwets tegen Australië een liefstbestuur opgelopen. En gaat ook niet mee naar het EK voor spelers onder 21 jaar in Israël. En Hof van hij maakt ook volgend seizoen deel uit van de Bundesliga. De ploeg was uiteindelijk de betere over Keizerslauteren. Benitez, de coach, die gaat naar Napoli. En op 2 juni lijkt Mourinho te tekenen bij Chelsea. Straks even Jinek in het oog. Morgen natuurlijk langs de lijn om 10 uur. Dag. Dat is weer romantiek. Dat is weer zo'n relict uit het verleden en dat maakt ook een beetje romantisch. Welkom in de tijdmachine. Hoe actueel is de geschiedenis? Vijftig jaar geleden wist iedereen al lang dat het slecht was. Historici Wim Berklaar, Herman Pleij en Fick Meijer stappen in de tijdmachine. Dit is een middeleeuws systeem. Dat ging er natuurlijk vanuit de opvatting over de vorst in de middeleeuwen. En toen vroeg die koning aan Bruno Fayati: zijn haaien gevaarlijk? En toen zei Bruno Fayati: sharks are like kings, you can never trust them. Iedere dinsdag tussen twee en half vier in Dit is de Dag. Dat is het interessante waar geschiedenis. Alles verandert natuurlijk altijd. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.